12 uur Renate Kok met het NOS-journaal. Het lichaam van oud-president Mugabe, die vrijdag in Singapore overleed... keert woensdag terug in Zimbabwe. De uitvaart is volgende week zondag. Het lichaam van Mugabe wordt opgebaard in een groot stadion... zodat de bevolking afscheid van hem kan nemen. Hij wordt begraven op een erebegraafplaats in Harare. Twee jaar geleden werd Mugabe na tientallen jaren van vrede... onderdrukking en verarming afgezet. Maar de huidige machthebbers willen hem vooral herinneren... als de man die Zimbabwe in 1980 naar de onafhankelijkheid leidde... Boeing heeft een proef met het nieuwe vliegtuig 777X opgeschort... nadat het was misgegaan tijdens een stresstest op de grond. Volgens onbevestigde berichten sprong bij die test... een deur van het vrachtruim onder hoge druk open. Bedoeling was dat het nieuwe toestel deze zomer zijn eerste vlucht zou maken... maar dat was vanwege motorproblemen al uitgesteld tot volgend jaar. Of er nu nog meer uitstel komt, wil Boeing niet zeggen. Het bedrijf heeft al grote problemen, doordat de Boeing 737 Max al maanden aan de grond staat na twee grote ongelukken in Ethiopië en Indonesië, waarbij in totaal 346 doden vielen. In Hongkong hebben zich duizenden demonstranten verzameld voor het Amerikaanse consulaat. De mars volgde nadat gisteren een nieuwe blokkade van het vliegveld was mislukt. Er wordt nu al ruim drie maanden actie gevoerd in Hongkong. De protesten waren in eerste instantie gericht tegen de invoering van een omstreden wet... waarmee burgers aan China zouden kunnen worden uitgeleverd. Die wet ging woensdag definitief van tafel... maar de afgelopen weken kwamen de actievoerders met meer eisen. Ze eisen onder meer een onafhankelijk onderzoek... naar het politieoptreden tijdens de demonstraties. Noord- en Zuid-Korea zijn getroffen door een van de zwaarste stormen daar ooit. Hoe grote schade in Noord-Korea is, is niet bekend. In Zuid-Korea kwamen drie mensen om het leven... en zitten zo'n 160.000 huizen zonder stroom. Het weer is overwegend bewolkt met af en toe wat zon en er trekken ook enkele buien over. Bij een matige noordenwind wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is uit van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 is de zomer van ZFM met, met nu. ZFM luncht. Ladies and gentlemen, may I have your attention please. We're now ready for take-off. so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 2, ignition. Waar anderen stoppen, stoppen, daar begint Willem van Rijn. Ja, Dus je erbij bent bij een nieuwe aflevering van Willem van Rijn.eu. Vorige week hadden we Johan Rens te gast in het programma. Die ben ik ondertussen alweer een keer tegengekomen, ergens. Die man die uh, overal waar je loopt, kom je die man tegen. Misschien dat we zo meteen nog eventjes zijn uh, nieuwe single aan je gaan laten horen. Verder uh, natuurlijk wat itemjes in het programma. De, we gaan het hebben over rebelse kinderen. Onderzoek de, de, ja tussen angst en liefde, dat dat vrij dicht bij elkaar ligt. Mensen met honden. Social media die gaan los op de nieuwe Kette, Katten Challenge. En uh, dan uh, ja, het is een beetje een dierlijk programma. Een windhondje, Margaret, is uh, populair. We hebben de vaste items natuurlijk ook. We gaan vijf jaar terug in de tijd. We hebben de YouTube cover. En uh, wat hadden we nou er meer? Uh, oh ja, de terugblik. Oh nee, dat had ik al gezegd. Eish, jongen De KUT plaat van de week, die hebben we ook nog. Ja, en dat is de uh, deze week ook weer een uh, waanzinnig goede... Nou ja, nou, ik heb trouwens nog een uh, berichtje gekregen van uh, een zanger. Althans, die zei dat hij zanger was. En die wilde een keer in het programma komen. <laughs> en uh, ik, ik heb eens even op zijn Facebook gekeken... heb geluisterd naar uh, wat hij dan voor single had uitgebracht. Ik, uh, ik ga het je besparen. Altijd gezellig en helemaal voor jou. Helemaal voor jou. Helemaal I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you, what you, you should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put <laughs> in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. Let me get the floor right Maybe you can get it for the whole night I believe in you Know that you're the truth Here's a little inside Baby, when it comes to love It should be mutual I know you think that you're on fire But you're kind of cold Oh, I need a little more Than just the usual You should know You should know When you think you've done enough Then you love me hard Cause you know I need that and <laughs> work and don't give up Then you love me harder Cause you know I need that go a little longer We can make this love a little stronger Ain't no other man can Give me what you can Remember what I told you Boy, you can be on the edge And now I'm getting close You should know You should know When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know Jones en BB Rexa. En harder. Het kan allemaal nog veel harder. Zometeen gaan we het hebben over Windhondje Margaret. Want die is namelijk populair. Eerst even naar onze gast van vorige week. Die heeft een nieuwe single uitgebracht: Johan Rensen. Zo heet de beste man. De single heet: Ik ben het waard. En trouwens, we hebben. Uh, volgende week... Uh, ja, volgende week hebben we ook weer een gast in de studio. Ook weer een zanger. Jordi Carrero. Dus uh, ja, mocht je de naam gehoord hebben... en denkt van nou, of, of niet. Of je vindt het interessant. Hij uh, neemt ook wat muziek mee. Hij gaat wat over zichzelf vertellen. Eerst nog eventjes Johan en Ik ben het waard. Als ik denk aan toe, De eenzaamheid. Het spul... En de poen, die onwerkelijkheid Nachten was ik doorgedraaid In mijn kop geen rust Je nergens van bewust Leven, ik kies voor leven ik heb gevolgen, niets bleef mij bespaard. Leven, ik kies voor leven. Kies voor mezelf nu, want ik ben het waard. Ik heb mensen pijn gedaan. Daarvan heb ik spijt Maar ik ben gaan staan Niemand Kende de eenzaamheid Het verdriet En de pijn Kon mezelf niet meer zijn Leven ik kies voor leven, ik heb gevolgd, en niets werd mij bespaard. Leven, ik kies voor leven, kies voor mezelf, nu. want ik ben het waar. Wat een ander ook zegt. En wat een ander ook doet, ik ben mezelf en ik ik doe het goed. Leven, ik kies voor leven. Ik heb gevolgen, en niets werd mij bespaard. Leven, ik kies voor leven, kies voor mezelf nu, want ik ben het waard. Ja, mooi nummer Johan Rensen, Ik ben het waard. Ik weet niet wat voor achtergrondmuziek ik nu weer heb opgezet. Oh, we gaan bingo spelen, zie ik ineens. Ja. Ach jee. Nou ja, goed, we gaan het over springerige windhondjes hebben. Dus uh, dat muziekje dat past er wel bij. Margaret, een Italiaans windhondje uit de Australische stad Adelaide, is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grotere influencers op Instagram. Het temperamentvolle teefje van slechts 4 kilo... showt bijna dagelijks nieuwe fashion items voor viervoeters... die haar baasje... Anna of Anna voor haar ontwerpt, maakt en zelfs ook nog verkoopt. Wat een afleidend muziekje dit zeg. Bah, die doen we niet meer straks. Volgens het baasje van Margaret, zo vertelden ze deze week in een populaire tv-talkshow in Australia... was het uh, absoluut niet de bedoeling om het slimme, aanhankelijke en ondeugende dier... te transformeren in een beroemdheid en of een geldmachine. Tijdens mijn zwangerschapsverlof verveelde ik me kapot en ik besloot voor de gein Margaret te fotograferen toen ze sexy zat te poseren op de bank. Die kiekjes kregen op Instagram opvallend veel likes en daarop besloot ik iemand die op dat moment nog amper actief was op social media een account voor het hondje te maken. De rest is geschiedenis. Inmiddels heeft Margaret ruim 51.000 volgers en wordt ze ongeveer bedolven onder de positieve commentaren. De modecreaties waarin het hondje poseert worden verkocht via een speciaal voor haar opgerichte webwinkel. Wat zeg je, jongen? Ik zeg een Wabwinkel. Vanwege haar groeiende populariteit... zijn daar inmiddels ook koffiemokken te vinden... met het portret van Margaret. Overigens, over koffiemokken gesproken. Uh, alle gasten die hier in de studio zijn geweest... die krijgen uh, ja, als presentje zeg maar, een uh, Willem van Rijn.eu koffiemok mee. Nou had ik ze dus, uh, dacht ik, tweezijdig laten bedrukken. Uh, en ik kreeg ze vandaag binnen... En, uh, ja, was maar aan één zijde bedrukt. Dus ik even bellen. Ik zei, joh, er is even iets niet goed gegaan. En um, nou ja, toen gingen ze kijken. Van, uh, ik had dus gewoon het ontwerp eventjes een, een heel klein beetje verkeerd gedaan. Dus uh, ja, uh, en dat bedrijf dat zei van... Ja, weet je, uh, dat kan gebeuren. We gaan opnieuw de mokken sturen. Kost je helemaal niets. Um, ik mag eigenlijk geen reclame maken. Maar ik vind het een hele goede service van uh, Vista Print. Dus... Bij deze eventjes gezegd hebbende. Maar goed, we gaan het hebben over de koffiemokken van uh, met het portret van Margaret. En of daarmee veel extra inkomsten voor Anna's gezin worden gegenereerd... is niet helemaal duidelijk. De website meldt dat al ongeveer 120 jumpsuits van stretchstof... en andere kledingstukken zijn verkocht voor doorgaans een paar tientjes. Het gaat me niet om het geld, zegt ze. Belangrijker is dat ik door Margaret een nieuwe hobby heb gevonden. Ook leuk, ik kan bijna niet meer ongezien met haar over straat. Iedereen kent ons onverschrokken hondje. Dus uitlaatrondjes duren meestal erg lang. Het winterhondje dat op Instagram overigens concurrentie heeft van soortgenootje Tika uit Canada... Met 91.000 volgers krijgt niet alleen maar positieve reacties. Menig een vindt het ook zielig dat Margaret wordt misbruikt als aankleedpop. Een enkeling denkt aan de uitdrukking van haar kop te kunnen zien... dat het teefje de fratsen die met haar worden uitgehaald vervelend vindt. Volgens baasje Anna is uh, dat laatste totaal niet aan de orde. Margaret geniet als een echte diva. Die, uh, en is, uh, is ons uh, vrolijke kwispelende supermodel. Oké, okay, ik heb de foto's gezien. Ja, voor mij doet het allemaal niet. Ik bedoel, een hond is een hond. En waarom zou je een hond aankleden? Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. We gaan luisteren naar Sophie. Uh, zijn Duitse uh, nummer. Dus ik weet niet of je nog een beetje Duits kan verstaan. Abstandsloos und durchgeknald. Zo heet hij. Zon, zee, strand, korte rokjes. Korte rokjes. Strakke bikinis. Strakke bikinis. En film van Rijn. Ik hab nicht gefragt und du hast nichts gesagt. Ich hab zwei bestellt und wir Achsen Namen, Namen. Wir tanzen auf dem Tresen, als wär's nie anders gewesen. Und alles dreht sich, alles dreht sich hart. Wenn du es keinem sagst, dann sag ich's auch keinem Sophie. Wenn's gleich passiert, dann bleibt es geheim, Sophie. Diese eine Nacht gehört nur uns beim Sophia, ah, ah, Sophia, ah, ah, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein. Mein Namen, doch ich weiß, wie du heißt, der Barmann hat's verraten und was du gern trinkst auf Eis. Wir tanzen auf den Tresen, als wär's nie anders gewesen. Und alles dreht sich, alles dreht sich hart. Wenn du's keinem sagst, dann sag ich's auch keinem, Sophie. Wenn's gleich passiert, dann bleibt es geheim, Sophie. Diese eine Nacht gehört uns beim Sophia, ja, ah, ah ja, ah, ah Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein. Rein. Rein. Rein. Komm aus. Wir gehen zusammen heim Gehen zusammen heim Was wollen wir denn noch hier Sophie Komm ich zahl die Taxifahrt Sophie Zu mir oder zu dir Sophie alles dreht zich, alles dreht zich hart Lass mich dein Absturz sein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein, Lass mich rein. Nou, laat me nou even naar binnen, joh. Jongen, joh, dat is een beetje fris buiten. Abstaandloos en doorgeknald, uh, Sofie. Uh, wij gaan zo meteen gaan wij, uh, naar uh, de terugblik. Uh, eerst nog eventjes uh, een plaatje van Sean Mendes en Camillo Cabello. En dat heet Signorita. Informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu. willemvanrijn.eu. willemvanrijn.eu tijd voor. We gaan vijf jaar terug in de tijd. En um, ja, het is deze keer niet zo grappig, want het uh, ging over het bekend worden van uh, de verhoging van de ziektekostenverzekering en al dat soort dingen, eigen bijdragen. Maar goed, uh, ik heb een weekje gesmokkeld, want uh, ja, uh, vijf jaar geleden in deze week uh, was ik er niet, was ik op vakantie, dus ik heb een klein beetje gesmokkeld. Sorry. Wat deden we vijf jaar geleden? geleden, geleden. Even ja, een, een droevig muziekje opzetten. Ik heb ook heel droevig nieuws. Uh, want uh, volgend jaar moeten we weer meer gaan betalen... om gewoon naar ons werk te mogen en gezond te blijven. De zorgpremie wordt namelijk weer duurder in 2015... terwijl de zorgverzekeraars... ...vette winsten hebben gedraaid. En waar dat geld nou heen gaat, Joost mag het weten. De schatkist in of, of, of ze houden het zelf, weet ik het. De premie van de basisverzekering in de zorg dus gaat volgend jaar omhoog met bijna 10 euro per maand. Dat uh, hebben bronnen gemeld rond het begrotingsonderhandelingen uh, tegen een dagblad. En daarnaast stijgt het verplicht uh, eigen risico ook nog met enkele tientallen euro's per jaar. De basispremie stijgt in 2015 naar 1215 euro per volwassene, En dat is 114 euro meer als in 2014, dit jaar dus. En uh, ja, ze komt daarmee dus ongeveer uit op het niveau van 2013. De stijging komt doordat werkgevers te veel hebben meebetaald aan de zorgpremie. En daarvoor wettelijk moeten worden gecompenseerd. Ook het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente speelt daarbij een rol. Dus... Uh, ik zou zeggen, begin alvast te sparen. Be bewaar je eindejaarsuitkering of zo, mocht je die nog krijgen. Uh, ja, salarisverhogingen, die staan ook al, uh, weet ik hoe lang, in, de, in, de, in het vet, zeg maar. Daar wordt ook niks mee gedaan. Het is gewoon één grote klerenbende. En wat doen we eraan? Nou, helemaal niks. Want we blijven het allemaal maar pikken en slikken en... Uh, ja, weet je, ik kan me er zo kwaad om maken, maar dat moet ik niet doen. Anders uh, moet ik dadelijk nog veel te veel gaan betalen en dan krijg ik de hartklachten van. En... Dat is allemaal niet meer op. Te nee, brengen. dat is allemaal niet goed. Nou, dat was in 2014. Uh, nu gaat het schijnbaar allemaal weer wat beter. Maar goed, we zullen binnenkort dus wel weer nieuws krijgen wat de zorgkosten gaan betekenen voor ons. Hé, hey, Tino Martin, heb ik voor je klaarstaan. En zij weet het. Nou, oké, okay, vertel het maar dan. Hey. Uh, Willem van Rijn, laat je niet afleiden. Lekker doordraaien. Kijk, okay. Willem van Rijn, pak je die paai. staat hoog aan de hemel ze zegt me je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk de stad staat door de ruiten ze zegt me kom je weer naar buiten dus ik ga gelijk mm. A pata, jaka, iets te weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit dat maakt vandaag niet uit is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Want na alles, alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen En ze hebben gelijk Wat dat, ik iets te fijner money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit I'm a rocker, but I'm a In de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken. En ze heeft gelijk. Ze zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren. En ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Na nou, alles. Oh.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 Samen maakten zij een piece of your heart. Een stukje van jouw hart. Hey, leuk dat je erbij bent, Willem van Rijn.eu. We gaan uh, na Martin Garrix en Bon. Ga, met Home gaan we het hebben uh, over... Nee, we gaan het niet hebben. We gaan naar de KUT-plaat van de week. Dus hè, kan je vast voorbereiden dat je straks even het geluid wat zachter moet zetten. Wat zou ik zeggen? <lacht> Mijn favoriete praatjesmaker, dat ben jij... at my name Lekker nummer weer, Martin Garrix samen met uh, Bon. Zonder Jovi trouwens hoor. Home heette die. Uh, ja, mocht je niet uh, van slechte muziek houden, dan uh, moet je even je geluid wat zachter zetten. Uh, dat moet je dan even drie minuten en een seconde doen, want we, we zijn er weer aan toe. Het is, het, is, het is allemaal verschrikkelijk. Jongen, jongen, wat een KUT-plaat is dit, zeg. Niet te filmen. Wat eraf! Wat elle, wat, era. wat, elle, wat is era? Wat elle, wat, elle, wat, era. wat is era? Wat Wat is het Wat Wat Wat is era? Wat eraf! De witte, geen gedoe. Lekker op de bank, geen hele dagen moe. avond op de baar. Af en toe reclame van zo'n zomerhuis Je gedachten raden dan langzaam. Nou, zie ze af hoe je in bikini lekker bruin geprat Dan haast je wachten tot het hoogzijtje Wacht snel een die uit de krant en wil het heen al die regen en het kikkenland Naar de costa of Griekenland Ook al zo je landen op het Italiaans strand Je gedachten wandelen dan langzaam Zie ze al voor je in bikini op het witte zand Mooie palmen en de blauwe zee Ik vier alweer een beetje dit is echt oké okay Nou, hey Wesley, goed gezongen hoor. Mooie meiden van Wesley dus. Uh, ja, uh, dit was hem de KUT plaat van de week. Reageren, een trek aanvragen of je favoriete top 3 horen. Stuur dan een mail naar djwillemvanrijn@gmail.com. Djwillemvanrijn@gmail.com. Van, Rijn at DJ Willem van Rijn at Gaan wij even eens, uh, nou bijna zeven minuten zelfs. Uh, luisteren we naar Cosmicate samen met Foret. <totstuk> en het nummer nee, dat heet uh, Need to feel loved Daarna <totstuk> Zo, dus is is in mijn keel Maar eventjes een bakkie scoren Daarna, onderzoek, angst en liefde liggen vlak bij elkaar Tot zo. Ik ben Kate. En uh, For Red and uh, Need to Feel Loved. Lange uitvoering hier in WillemVarijn.eu. Wat is dit nou weer? Wat heb ik nu weer opgezet? Hè? Milou of zo? Maar goed, het, het is een achtergrondmuziekje. Ik, ik heb er ooit eens een mapje van gemaakt. Maar uh, ja, wat het nou allemaal is, ik weet het ook niet. hoor. We gaan het hebben over angst en liefde. There's a thin line between love and hate. Ja. Oftewel, er zit een dunne lijn tussen liefde en haat. Het is een eeuwenoud gezegde. Maar nu blijkt dat haat niet het enige is dat verwant is aan liefde. Ook angst blijkt namelijk dichter bij liefde te liggen dan we eigenlijk zouden denken. Er zijn heel wat dingen die ervoor zorgen dat je verliefd wordt op iemand. Een zwoele blik kan al voldoende zijn om vlinders in je buik te voelen. Maar nu blijkt dat je sneller verliefd wordt wanneer je bang bent. Boah... Om deze theorie te bewijzen lieten wetenschappers twee groepen mannen... twee verschillende bruggen oversteken. De ene brug was gevaarlijk en de andere was volledig veilig. Tijdens de oversteek ontmoeten ze een vrouw en kregen krijgen ze haar nummer... De helft van de mannen die de gevaarlijke brug overstak... besloot om de vrouw in kwestie terug te bellen voor een date. En de andere brug bedroeg dat percentage slechts 12,5%. Dit is helemaal geen... Nou ja, laat maar zitten ook. Um, de, waar waren we gebleven? Bij de andere brug bedroeg dat percentage slechts 12,5%. Volgens de wetenschappers heeft dat te maken... met de verhoogde hartslag van mannen op een gevaarlijke brug. Ze zouden die snelle hartslag, die het gevolg is van hun angst namelijk verwarren met aantrekkingskracht. Als hun theorie klopt, dan zou het trucje dus ook moeten werken... onder andere omstandigheden die de hartslag opdrijven. Misschien is naar de sportschool gaan helemaal nog niet zo'n gek idee... voor een leuke date. Nou, ik weet het allemaal niet, hoor. Um, ik moet eventjes iets uit de map verwijderen, want dit is dus duidelijk geen villetje. Hé, hey, André Hazes, uh, ja, daar gaan ook weer een hoop verhalen de ronde... dat het uh, uit zou zijn met zijn Monique. En uh, ja, ik weet het allemaal niet. Zoek het lekker uit allemaal... Uh... Bemoeien we ons daar gewoon niet een beetje te veel mee. Hè? Hij heeft in ieder geval weer een plaatje gemaakt. Wij gaan door. Ja, ik weet niet of dat uh, op Monique slaat. Maar ja, dus uh, ja, oké. Okay. Denk er het zijn ervan. Daar in een nacht, zijn ziel onder zijn armen Geen mens die op hem wacht Hij heeft nog zoveel vragen Maar hier komt hij niet uit Het kwelt hem nu al dagen Waarom de deur steeds sluit Hij weet het niet Hij weet het niet Dus leg hem nu eens uit Waarom moet deze kroeg nu eigenlijk sluiten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 Je blijft, Je blijft luisteren. luisteren. Willem van Rijn. EU.